Ja, Udo, je hebt vandaag het eerste concert hier gegeven in de Zuiderkroon waar het publiek een koptelefoon op had. Hoe was dat als artiest? Het was heel gek. Uh, het, het is eigenlijk een unicum. Ik denk dat het de allereerste keer is in, in de wereld dat zoiets gebeurt. Heel gek, omdat zowel het publiek als de muzikanten op het podium gewend zijn om met een PA te werken. Dat wil zeggen dat je ja, referentiepunten hebt en heel veel boksen hebt in de zaal, waardoor je uhm, gewoon in de flow zit. En nu, ...komt alles eigenlijk binnen via een, een, een hoofdtelefoon, dus dat is heel, heel bizar, want ik had daar geen, geen echte hoofdtelefoon op natuurlijk, maar oortjes, zoals ze dat dan noemen. Um, en als je die dan uittrekt tijdens het zingen, uh, dan hoor je werkelijk niks. Dus uh, je hoort zo een paar mensen kuchen en voor de rest echt niks stilte. Dus dat is heel heel gek. Heb je dat ervaren dat je minder feedback hebt gekregen van het publiek dan anders in het begin misschien? De feedback is anders, het uh, is minder direct. Ik heb wel gevraagd aan een technieker om op een gegeven moment de ambiance-micro's, de micro's die in, in de zaal staan om het publiek te horen, iets luider te zetten. Want ik ben iemand die heel graag inspeelt op zijn publiek en ik wil dat de mensen zich vermaken, dat ze met een goed gevoel naar huis gaan. Uh, het was nu veel moeilijker om dat in te schatten. Maar op een gegeven moment springt toch iedereen recht en beginnen ze mee te klappen. Dus ja, dan is het eigenlijk makkelijk. Je, ik merkte ook, ik voelde ook dat het uh, publiek de eerste minuten zich heel ongewoon voelden, ongemakkelijk voelden eigenlijk. Omdat het voor die mensen is dat ook raar. Zij horen zichzelf niet, ze horen de mensen naast zich niet. Dus eigenlijk zitten zij telkens in hun zetel op, op in een eilandje. Enfin, op een eilandje. Ik, ik denk dat dat wel, dat je zo als artiest dan een paar... Ja, trucs zijn dan niet, maar je moet gewoon jezelf blijven en ervoor zorgen dat het publiek zich, zich goed voelt en dat het ijs wat gebroken is. En in die zin is dat wel fijn om dan eens tussen de mensen te gaan staan en daar wat te zingen. En ook af en toe te vragen aan de mensen van doe eens de koptelefoon uit. En, en ervaar dat is en doe hem dan weer aan. En dat, is echt, dat is echt heel gek. Zie je hier mogelijkheden in, een nieuwe concertvorm in de toekomst? Ik Denk dan bijvoorbeeld dat er een voordeel is voor kleine kinderen die ja, minder last gaan hebben van gehoorschade? Ja, ik, ik denk in eerste instantie aan het feit dat ik heb een heel breed publiek en er zijn ook oudere mensen die dikwijls de boksen vermijden, hè, de, de plaatsen rondom de boksen, die dus nu eigenlijk gewoon hun eigen volume kunnen, ja, kunnen regelen. Voor kinderen zou dat eventueel ja, inderdaad ook uh, zeer handig zijn, maar ik twijfel toch nog een beetje aan de kwaliteit van, van, van hetgeen dat binnenkomt. Ik denk dat het een zeer, een zeer leuk concept is Ik denk dat Sennheiser echt baanbrekend werk verricht op het vlak van homeparties bijvoorbeeld. Als je een homeparty thuis doet, de buren hebben geen last. Je kan zelf bepalen of je muziek luistert of niet luistert en hoe luid je het zet. Maar voor een concert live weer te geven, dat is echt heel moeilijk om daar een een heel goede mix uh, te bezorgen aan de mensen. Dus ik, ik twijfel nog een beetje vandaag, de dag, of ze dat zo kunnen. Maar misschien worden ze daar beter in en kunnen ze live concerten echt heel goed gaan weergeven. Er zijn beperkingen, trompetisten, bas en, en dergelijke, ja, elektrische gitaar. Het gaat gewoon niet omdat nee. je er dan toch boven komt. Ja. Dus het moet eigenlijk een akoestische set worden. Ja, het moet een akoestische set zijn. Dat bedoel ik ook met de kwaliteit. Uh, daarom dat ik ook aan twijfel of dat in de toekomst wel zal kunnen. Uh, ik denk bijvoorbeeld concerten van groten zoals U2 bijvoorbeeld. Uh, of een Anouk, uh, volgens mij gaat dat niet gaan. Dat gaat niet werken, want er zijn te veel, uh, echt werkelijk te veel instrumenten, te veel tapes die meelopen en weet ik veel wat allemaal. Om dat deftig te brengen in de oren, in zo'n twee kleine oortjes, dat is, dat is te moeilijk denk ik. Misschien uh, kan dat later wel, hè? zeg nooit nooit. Maar ik denk wel dat het uh, zeer interessant is om thuis in de zetel te genieten van, van een concert bijvoorbeeld. Of als je in bed ligt en je vrouw is aan het zagen, kun je natuurlijk ook een koptelefoon opzetten, dus dat is ook heel handig. Hoe moeilijk is het als artiest? Want je geeft je eigenlijk bloot. Het minste foutje, als je even naast de toon zit, dat hebben de mensen allemaal gehoord in een ja. koptelefoon. Maar dit moet toch ongelooflijk moeilijk zijn en misschien niet voor alle artiesten gegeven? Ja, maar je mag daar niet bij blijven stilstaan. Ik heb eigenlijk moeite met falsingen. Dus, dus, op de een of andere manier is dat moeilijk voor mij. Maar dat kan gebeuren natuurlijk. Dat kan bij iedere artiest gebeuren. En zelfs artiesten die heel stemvast zijn, maken ook foutjes, omdat bijvoorbeeld de klank niet, niet goed zit of omdat er iets gebeurt in, een, in het oortje. Dat is ook de charme van een live concert, weet je. Dat maakt het, het, het live gebeuren veel aangenamer dan een, dan een cd opzetten. Want een cd, daar zit je in een studio en, en daar heb je geen contact. Daar zit je niet in de flow en, en voel je het publiek niet aan. Dus ik, ik denk, naar alle artiesten toe, je moet daar niet bij nadenken, je moet gewoon je ding doen. In je setlist stond onder andere een nieuwe single, Beautiful uh, genaamd. Daar uh, gebruik je vooral je kopstem, iets wat we niet direct gewoon zijn van jou. Toch ongelooflijk moeilijk om, uh, en ook een ongelooflijk moeilijk nummer om, om juist te zingen. Goh, ik weet dat niet. Ik, ik heb het ook zelf geschreven, dus dat, dat, dat geeft toch al wat vertrouwen om het uh, zo te zingen. Ik ben iemand die eigenlijk in mijn vrije tijd dan, uh, toch wel regelmatig mijn kopstem gebruik. Ik, ik zing daar graag mee. Ik heb ook een nummer geschreven met de uh, gitarist van uh, Jamiro Kwaai. Dat staat ook op de cd en dat is volledig in kopstem. Dus ik, ik vind dat wel eens fijn om te doen. Dit nummer ligt mij aan het hart, omdat het uh, voor mijn lief is geschreven. Dus uh, ik, uh, ik zing het met uh, heel veel overgaven en heel veel plezier. Een van je bissen, uh, Get Here, als ik me niet vergis, was zonder uh, micro's, zonder koptelefoons op. Nou, dat is helemaal je blootgeven. Hè? Absoluut. Ik vond het uh, in dit geval heel leuk om te doen, omdat iedereen een koptelefoon uh, op heeft. En ik heb gewoon gevraagd van zet hem eens af allemaal en stilte. En het was echt heel stil. Ik heb nog nooit zo'n stille sal gehad. En dan is dat heel fijn om dat te mogen doen. Ja. En zeker om zo'n lang applaus te krijgen, dat doet mij heel veel plezier. We zagen ook een aantal covers, Something Happened uh, on the Way to Heaven, van Phil Collins, en nog enkele andere. Zijn dat bewuste keuzes? Zijn dat jouw idolen? Oh, ik heb niet echt idolen, maar wat ik probeer te doen voor elk optreden is dat mensen zich amuseren. En dat mensen met een goed gevoel naar huis gaan. Want je treedt ik wel eens op in het weekend en de mensen hebben dan een, een serieuze week achter de rug, En die willen eventjes hun gedachten verzetten. En ik vind dat je als artiest je plaats moet kennen en mensen moet vermaken. Je, eigenlijk ben je... De zanger van 2008 is, is zo'n beetje de, de nar. De nar die de mensen moet vermaken. Je moet je plaats kennen. En in dit geval vind ik het heel belangrijk om nummers te brengen die de mensen ook kennen. Want niet iedereen kent Udo, niet iedereen kent de nummers van mijn twee albums. Dus het is fijn dat mensen in een zaal zitten en nummers herkennen en kunnen meedoen. Daarom heb ik die nummers gekozen. In het najaar komt er een nieuwe X-factor. Ja. Jij staat er nog altijd. Van een aantal idolen weten we ondertussen dat ze. Wallas is niet meer in de picture staan. Hoe zie jij daar tegenover? Het is heel moeilijk. Ik weet dat je... zelfs al heb je talent, je moet ook heel veel geluk hebben in deze business. Het, het is een business, want het draait uiteraard rond geld. En het gaat heel slecht. Platte firma's ontslaan om de haverklap mensen. En dat komt omdat... Ja, tegenwoordig is het poepsimpel om, om muziek illegaal te downloaden en te kopiëren. Maar dat is echt een sneeuwbaleffect. En dat maakt ook dat veel minder mensen een kans krijgen en de mensen die een kans krijgen dat die met beperkte middelen, in Vlaanderen dan tenminste, een, een album moeten maken bijvoorbeeld, en aan hun carrière uh, moeten timmeren. En dat maakt dat hele grote internationale producties, tournees, albums, dat die mensen stilaan de kleintjes uit de kleinere landen beginnen te verpletteren. Toch qua kwaliteit, uh, begrijp je? Dus het is heel moeilijk ook voor mensen die via zo'n forum zoals Idol een kans hebben gekregen, ook voor die mensen blijft het echt heel moeilijk. Dus je moet blijven werken denk ik, en ook uh, ja, geluk hebben. Dankjewel Udo. En nog veel succes. Dankjewel en veel succes met de website.